Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een huis in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed na een explosie. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale omroep Rijnmond is er mogelijk een verband met de loodgieter uit Vlaardingen... die al vaker een doelwit was van aanslagen. Die woont zelf niet in de woning, maar de garagebox ernaast zou van hem zijn. Daar zou eerder ook al een explosie zijn geweest. In verschillende gemeenten krijgen daklozen vaker boetes voor het slapen in de buitenlucht...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 Een beruchte bendeleider in Haiti staat open voor gesprekken over de toekomst van het land. Dat heeft Jimmy Sherizier, beter bekend als Barbecue, gezegd in een interview met Sky News. Sherizier overweegt en staakt het vuren als hij wordt betrokken bij de gesprekken. Buurlanden proberen een oplossing te zoeken voor het bendegeweld. Sherizier zegt ook dat militairen en agenten uit het buitenland als vijanden worden gezien. Het bendegeweld in Haiti heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, meldde de VN gisteren. Een onverwachte car-meeting in Kuik heeft gisteravond voor een groot verkeerschaos gezorgd. Volgens het Brabants Dagblad waren er duizenden voertuigen aanwezig, onder meer uit Duitsland. Bij een car-meeting komen autoliefhebbers bij elkaar om hun meestal bijzondere auto's aan elkaar te laten zien. Agenten werden bijgestaan door de Duitse politie. Volgens de krant leek de sfeer gemoedelijk. Het weer, vanochtend klaart het langzaam op, behalve aan de kust. Daar blijft het grijs met zo'n 12 graden. In de rest van het land breekt vandaag de zon door en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover hebben AWB verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Here we are. Good morning. Good morning, Ja, nou, Of we daar te ontvangen zijn, nou, via internet doe ik altijd. Dat is zeker waar. Toebak leeft op de radio uit een regenachtige Zandvoort. Maar straks met al die berichten en lekkere muziek, man, dan gaat de zonnetje weer schijnen. Zo is dat. We Zo zijn is het zonnetje in jullie leven. Met, uh, de hele week uh, gonst het in de lucht. Uh, waar ging het nou precies over? Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij ja, probeer, denkt. laat even. Ja, even. even, even, maar, even goed, wat, okay. wat, wat, wat zei hij nou? Zou zou iemand je op je bek slaan. Als je Zo, kijk, Thierry ja, Baudet die in één keer het op tafel moest gooien. Zijn papierwerk, waar kwamen de geldstromen vandaan? En vandaag in de krant een heel uitgebreid verhaal uh, over Tjecheense geheime dienst. Die heeft een lijst. Tjecheense geheime dienst, nooit van gehoord. En in één keer geeft zij een lijst af en die moeten we nou ook zomaar gaan geloven? En is dat wow. aangestuurd door de V.S.? Want die is natuurlijk ook nog wat. Of heeft dat toch te maken met Rusland zelf? Die denkt weet je wat? Die Thierry Baudet die zit altijd zo met ons eens. Laat hem gewoon even lekker in het pak naaien. <laughs> gaan we, we gaan we zogenaamd gaan we gewoon te, uh, zeggen dat we aan hem geld geven en dat hij dan alles dingen uitvent die wij gewoon verkondigen. Ah. Nou, ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen. Thierry Baudet voelt zich ontzettend in de nauwgedrevenheid. een excuus gemaakt. Maar ja. Dat heeft iemand anders voor hem gedaan. Want als hij aan de aan microfoon verschijnt, komt er zo'n wollig verhaal over uh, de Big Reset. Ja. En uh, uh, die andere gast. Uh, nou, best naam even kijken, Die ook de hele boel bestiert. En de, de, de kranten, die alles. Nou, dus iemand anders heeft een excuus voor hem gemaakt. Dat is wat duidelijker. Oh, ja. Met, dus plaats, is met ontvang... plaatsverlangende, uh, plaatsvervangende schaamte. Dat nou nee, hoor, dat heeft hij wel. niet. Dat heeft hij niet gewoon. Nee, nee, nee, nee. dat heeft hij niet. Maar niet. Ik, heb toevallig, uh, ik luister af en toe ook naar een podcast van Hedy Dankonen en haar dochter Dasta de Boer. Ja? En uh, die, uh, die heeft het daar dan ook over. Zij is echt uh, wonderbaarlijk goed bij geest. Dat ja? verwacht je niet van iemand van 86. Maar ze nee, is zo nee. scherp. Maar zij is echt zo van, nou ja, dat vroeger had je de uil in van acht. Nou, die hadden er niet over moeten denken dat, uh, dat je dat soort dingen zou zeggen. Nee, dat is gewoon misschien ja. een grapje. Een beetje tijd. ondeugend. Ja, die ja. konden ook wollig praten hoor, die ja, twee Ja, dat wel. Maar ze hebben nooit elkaar beschuldigd van dat soort dingen. Nee, de een zei wel over de ander zei van... Uh, ja, hij zegt dit en hij bedoelt dat. Ja. En ik raak al wat erg in de war van hem. Dus uh, die waren ook wel redelijk scherp op elkaar voor die tijd, hè, die jaren zeventig. Ja, dus dat is wel maar goed. Het programma zit vol met uh, nou, berichtgeving en natuurlijk nieuwe muziek. Wat is jouw hoogtepunt deze week? Mijn hoogtepunt ja. deze week? Nou, ik weet wel, voor vandaag is mijn hoogtepunt wel dat... Uh, dat, dat ik gisteren geluisterd heb naar muziek van Eric Clapton. En ik denk, oh, dat is, dat is iemand toch een goede muzikant. Want die vandaag jarig? Is. Ja, die is vandaag jarig. Hij gaat zijn tachtigste levensjaar in. Ja, moet je nagaan, hè. Ja, en dan, dan luister je naar muziek. Oh, wat is dat toch een goede muziek? En dat zijn dus de dingen van deze week, dat je je realiseert uh, dat uh, alle goede artiesten, dat die allemaal zo zwaar bejaard zijn. Ja, nou, even, even een klein stukje van Eric Clapton dan. Free. Dit was Eric Clapton bij Cream natuurlijk. Hij was niet ja. Eric Clapton zelf, want al die, uh, die solo plaatjes van die verstanders, Maar echt heel erg slappig, man. Kijk dit echt het de, de vuile jaren zeventig met ook die naald en zo allemaal. Maar goed, straks meer over Eric Clapton is. Nu even muziek. Hier fluitende de dag begin met Bosco Rogers en in de middel. In de middel, 2016 kwam hij uit. En ze hebben nog meneer Bananenstocks. Hebben ze ook naar uitgebracht. En go, go! En deze. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, precies. Uh, Bosco Rogers. En ze hebben hier een leuke plaat. En dat gefluit in het begin doet ook weer een beetje denken aan die plaat van uh, Peter, Bjorn en John. En dat heet ook Jan, folks. En dat begint ook met zo'n lekker fluitje. En doet het altijd goed in de vroege morgen. En sowieso. Uh, dat, uh, pas geleden kwam ik iemand tegen. Oh ja, ooit les gehad van een. Um, een um, een psycholoog die een filosofie les gaf, en die uiteindelijk zei: van, uh, ja, ik ben op zoek naar hoe kan je mensen nou in moeilijke tijden bijstaan, wat kunnen ze dan doen? En toen zei ik, nou, fluiten helpt altijd al. Ik merk zelf wel, als het niet helemaal gaat, probeer ik te fluiten. En dan toch lijkt het wel even meer te stromen, heb je iets minder, minder stress. Dus gewoon oh. even, ook al komt er mij bijna alleen maar lucht uit. Uit mijn mond dan, hè? Helpt het wel allemaal. Het heeft de stress een klein beetje van me af te duwen. Gewoon. Niet dat het probleem helemaal van oplost zo is, maar het geeft even een beter gevoel. Goed, kijk. Naar de bak met rare berichten. wat komt daaruit? Ja. Dat is heel leuk. Een hilarisch verhaal. Het is het Engelse dorpje Knutsford in Chester. In het Lower Moss Wood Nature Reserve Wildlife Hospital. Wat? Ja, het is in ieder geval een ziekenhuis. Ja, ik vind het zo leuk om het in Engels is. Maar er was een vrouw en die had een zieke baby-egel binnengebracht. En ze zei dat ze het s'avonds gevonden had op de stoep. Ze heeft er de hele dag voor gezorgd. De hele nacht. Maar uh, het ging helemaal niet om het egel. Het was niet eens een dier. Het was een pluizige pompon van een muts. Die had wel de beste zorg gekregen bij de vrouw thuis. En, uh, en de manager van het ziekenhuis zegt... Echt, ik kon, het kon niet geloven wat ik zag. Het was de eerste persoon die die ochtend binnenkwam. En toen ik de met krantenpapier gevulde doos opende... was het van, dit is helemaal geen egel. Het leeft niet eens. En uh, toen pakte ze het op en het woog heel weinig. <laughs> en die vrouw schaamde zich dood. Het is een reclamespot van dat iemand ook bij, dat je zo bij de van huisarts van komt. Je moet. Nee, <laughs> dat, dat iemand bij, bij de dierarts komt. met hem. Hij doet het niet meer. Hij, hij leeft niet meer. En dan met zo'n stelescoop luisteren. Nee, je hebt gelijk, maar het is dus een bondmuts. Ja, ja, ja, ja. precies hetzelfde. Ja. Maar ja, ze zegt al, uh, ze raadt die vrouw die arts, raad haar aan om eventjes te redden. Maar, maar tijdens de dag horen ze gewoon niet gezien te worden. En in dat geval, als je ze ziet overdag, dan is er wat aan de hand. Ja. Dan zijn ze ziek. Ja, klopt. Ik maar, heb ook ja, ooit ooit misschien had dat die mevrouw wel een, een een kwam ze uit de pub, had ze dat gedronken of zo. Ja. Hè? Dus zoiets denk de ik. De ook. hele nacht komt daar. Oh arm egentje. Oh goed, egeltje. Van goed, ik <laughs> goed ik morgen van mijn dier en ze viel ja. even weg. Oh, ik ga je redden. Nee, goed. Ik heb het ook ooit gehad dat ik van mijn school het lager school terugkwam en toen deed ik de, de deur uh, open. Of nee, hij stond half open. Toen pakte ik hem op. En toen achter de deur zat er ook een egeltje. Een echte. Een echte. Een echte. En die had een, st een stinkend ziek pootje. En daar heb ik ook een tijdje voor gezorgd. Werd geeft een ook beter. En uiteindelijk is hij doodgereden. Ja, een gegeven worden ze dan makken. Ja. Dan uh, letten ze niet meer op het verkeer. En dan, Omdat uh, ze wordt, mak uh, worden. geef het plat. Ja, nou, dan wordt ze een beetje uh, dement. Ja, ik weet ja, het niet, dan worden ze wat makkelijker misschien. Dan denken ze, oh, dat kan allemaal wel. misschien dat grote blikken ding, dat kan mij ook nog voeren. Ja. Nee, die rijdt over je heen. Goed, roofdruk nekt de transporteurs. Het schijnt er regelmatig voor te komen dat uh, alleen bedrijven dan worden, uh, uh, worden geïnformeerd over het feit dat ze nou, voor een goede prijs hun lading kunnen vervoeren. En dan komen ze langs en dan komt al die mooie apparaten en dat apparatuur wordt allemaal ingeladen in deze vrachtwagens. En die verdwijnen over de grens. Uh, wow. Dit zijn allemaal neptransporteurs die gewoon allemaal zeg maar uh, voor een scherpe prijs iets gaan vervoeren. Maar dan wel naar een plek waar jij het niet meer kan vinden. Mm. En uiteindelijk wordt het dan wel weer in Nederland verkocht. Dus dat zijn weer echt hele creatieve gasten die gewoon denken. Ja, we kunnen natuurlijk gewoon die vrachtwagen openbreken, rijden de voort. We kunnen ons in allerlei gekke fratsen uh, wagen. Maar we kunnen ook gewoon zelf Afbieden. bij die, uh, gewoon Gaan ophalen oh, en zeggen dat wij de vervoerder klaar. zijn. Het is oh, creatief, ja. toch? Ja, zeker. Eh, dan moeten we nog flink scherp naar worden gekeken... want dat is echt wel een heel groot stroom voor deze fabrikanten. Waar gaan die spullen heen? Dit. Liam Gallagher en John Squire van de Stone Roasters... werken samen op een nieuwe album. En dit is Mars to Liverpool. Jesus Christ, about last night... I can only apologize... Was over, never entered my mind. The sun is up, the sky is in blue, and I know how close we came. These four just The lady cool. can anybody get me come my to live leeft. Eerst de oude rockers in het pak en daarna maar ook een oude rocker in het pak eigenlijk. Anne Soldaat en ze had vroeger natuurlijk een Daryl en ik dacht dat hij Johan zat. Maar nee joh, ik haal die band. Beentjes altijd. Niet bende, nee het is geen bende. Beentjes altijd door elkaar. En het heeft allemaal wel een beetje hetzelfde gevoel ook. Hè. Deze uh, Anne Soldaat en hij speelde ook bij The Undo. Dat is ook zo'n leuk. beentje. met zo'n zo voel van de jaren 70. Toen er nog zoveel mogelijk was. Dat je gewoon urenlang in het. In het gras kon liggen, in het vondelpark. En je denkt ja. Binnenkort ga ik de wereld veroveren. Maar dat is binnenkort. Eerst lig ik hier deze dag nog even gewoon. En geef die grote sigaret maar eens even door. Dat vind ik wel even lekker. <lacht> Daarvoor nog trouwens de nieuwe plaat van Liam Gallagher met John Squire. Mars to Liverpool. Mars to Liverpool? Raar kom ik, ik denk eerst van Liverpool to Mars. Dat zou kunnen. Goed, het is de zaterdagmorgen. En er zijn weer een hoop dingen in de wereld gebeurd. Een van die dingen die is gebeurd. is natuurlijk uh, ja, deze Kassem. Ik heb het dan ook over. De, uh, de, de advocaat. Ja, de deken. Galit uh, Kassem. Uh, ja, heeft nu een boekje, boekje open gedaan. Hij heeft ooit gewerkt bij het kantoor van Oosten. En uh, daar zegt hij. Uh, on, uh, onder dus van Oosten. heeft hij dus wel eens ambtenaar omgekocht. En uh, uh, dat zegt hij, maar Van Oosten is nu boos. Hij werkt niet meer voor Oosten, want hij werkt nu uh, op een ander kantoor, deze Kassem. En Van Oosten zegt: Ja, dat is helemaal niet waar, wat een leugen. Laten ze het maar uitzoeken. En uh, nou had hij nog wel een brief gekregen van Kassem met uh, excuses. excuses. Want hij had het toch gewoon zomaar even zitten praten met Peter Vries. En die heeft blijkbaar altijd een, een cassette koordje lopen. Dus die neemt alles op. zit vast boven tafel gekomen. Dus uiteindelijk is het breed uitgemeten natuurlijk. Nu gaan ze dat uitzoeken. En euh, nou ja, deze Kassem euh, nou ja, zegt dus alleen maar dat hij... Hij heeft wel geld geïnt van een cliënt. 8000 euro. En daar zou u, dan zou u daarmee een ambtenaar omkopen. Hij zei, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat was ook, ook helemaal niet van plan. Maar die gast had me nog steeds niet betaald. Dus hij denkt, weet je wat? Jij hebt allerlei leugentjes. vertel ik ook een leugentje. Dan krijg ik ieder geval die 8000 euro van je. Dan heb je ieder geval een beetje die openstaande rekening. Een klein beetje betaald, gast. En ik ga helemaal geen ambtenaar omkopen. Dus dat is een beetje het verhaal achter die hele, hele scène... het hele gedoe met Kassem. Nee, dus ja. of je nog ooit terugkomt op de televisie? Nou, ik heb liever Jeroen. <laughs> de mij Jeroen maar. Ik vind Jeroen gewoon veel... Ik vind wel Jeroen eigenlijk een beetje te vroeg in de, in de avond. Hij is zo, zo paf! Zo, kom op hè, met je antwoorden. Daar ben ik gewoon niet tevreden mee. En hij was wat, nou... Wat, wat aardiger gewoon. Ja, nee. ja, maar ja, aardigheid is natuurlijk ook niet verkeerd. Nee, of, is ook niet aardig, ook niet, uh, <laughs> niet aardig, niet is Niet vervelend. aardig, het is niet gek. Is niet, niet gek. Niet, maar, precies. Ja, maar ja, Jeroen moet misschien toch wel wat later op de avond nog wat kritische vragen. Ik ben er om zeven uur soms helemaal nog niet klaar voor van al die kritische vragen over het leven. Bah. <laughs> Jij wel dan? Nee, nee, nee soms nee, ook maar, niet, hè? Ja, nee, maar ik nou, ben goed. heel suf, want ik, ik luister heel soms uh, een beetje naar die programma's, maar huh? ik zit ook naar vaak naar Medium te kijken. Naar wie? Dat is een uh, of een paar normale dames die echt bestaat. Dat zijn dan een verhaal. Oké. Okay. <laughs> weet je, Sif. Ja. Okay. Uh, ik heb wel een oh, verhaal. Dat wordt het Wordt uh, altijd een afscheid te nemen. Want als je echt uit uh, deze, uh, deze uh, begaande wereld stapt, dan wordt het lastig denk ik, om een radioprogramma te maken, of niet? Ja. ja. Nee, dat is zeker zo. Ja. Nou, ik heb hier wel weer een ander bericht is wel apart. Want uh, je hebt een bepaald uh, cholesterolverlagend supplement. En uh, dat uh, is gemaakt door Kobayashi Pharmaceuticals. En dat, uh, die supplementen bevatten Benicoji cholesterol. Maar het schijnt dus uh, dat, dat, dat 100 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en vijf doden. Oh. Want het supplement dat bevat dus rode gisterijs. Dat wordt gebruikt als natuurlijke cholesterolverlager. Wie wil dat niet? Hoeveel mensen zijn dat wel niet? Oh ja, en uh, het is zonder recept te verkrijgen bij supermarkten. En ook in Nederland worden deze supplementen verkocht. En uh, er is een bijwerkinginstituut. Ik wist niet dat je instituten voor had. LAREP. En die waarschuwde al jaren geleden voor de bijwerking ervan. En uh, sinds 2022 zijn er. De richtlijnen verscherpt. Dus maar ja, in Japan is het product nu uit de schappen gehaald. En er zijn nog heel veel andere producten waar die gistrijs in zit, zoals miso-pasta, crackers, dressing. Dus uh, er is nu een lijst geplaatst op het website van het Japanse ministerie. En uh, al die producten die teruggeroepen zijn. En ik denk dat ze in Nederland daar ook eens naar moeten gaan kijken. Want uh, Japan sluit niet uit dat er meer mensen zullen overlijden... als gevolg van de inname van dat product. Oké. Okay. En ik denk van, nou, in Nederland heb ik helemaal niets hierover gehoord. Cholesterol, allemaal gewoon, ja... Nou ja, goed, misschien moet je zeggen oh, wat je eet. In plaats van allemaal weer een medicijn te nemen om het te... Compenseren. Ja, dat is uh, symptoombespreiding. Ja, symptoombespreiding. Uh, ja, en... ja, ik moet dat middel hebben, want als je overleef je niet... Nee, je, gaat, je moet even je voedingsverdrag ja, een beetje aanpassen. Ja, misschien aanpasten. moet je wat minder vet eten of zo. Dat is misschien een veel beter idee. Ja, ja goed. Goedemorgen. Ja, zeker. Zandvol. Straks onder andere de plaats de 86TV's. Met eerst Gossip's. The corner standing still. Stand. Moet ik zeggen, maar ik, ja, het was een nieuwe plaat van Gossip en dat heet Real, Real Power. Je kan het heel hard roepen, maar dat wil nog niet zeggen dat je in één keer heel veel kracht hebt. Nee, dat valt weer beetje. Beth Ditto is de zangeres en die laat zich echt, ja, echt zo gewoon zien hoor. Echt een strak broekje aan, echt een maatje groot. Paars haar, nat haar. Het ziet er ordinair het ziet er ook wel krachtig uit. Het is een bijzondere verschijning. Ik vind het wel mooi om te zien. De nieuwe single van Gossip en Real Power. Het is er weer uh, tijd voor het is uh, bijna uh, half. En om half altijd even de... Mm, het nieuws Ja, de standwoordse berichten. Strandberoepen van vroeger op de boulevard uh, uh, Foyego is het uh, te zien. Vijftien uh, dubbelzijdige panelen met oude foto's. die is afgelopen zaterdag geopend, geloof ik, hè? was dat afgelopen zaterdag, ja. door de burgervader natuurlijk, de visloper, de badvrouw, die natuurlijk met die badkoetsjes mee de zee ingingen, en dan gingen ze namelijk in, het, in die bad. Uh, koetsjes die de zee inregen omkleden. Ze omkleden. En dan kon niemand ze zien. En uiteindelijk uh, ja, zijn oude foto's, maar er is ook bijvoorbeeld nog een, een, een, af, een tekening van Malaké uit 1800. Nou had je nog geen fotografie, dus namelijk 1840 begon dat. En uh, die heeft zelf ook nog in het Museum gehangen, dat is het wel leuk om te zien. En uh, waren, ja, er zijn meerdere. Onder andere uh, heeft één familie heel veel gefotografeerd. Uh, Jij weet vast hoe die familie heet in Zandvoort. Ja, Vagels. Ja, die, die, die, hebben echt, die hebben echt de hele familie. Opa, heeft, die die hebben de hele familie. Die hebben ze camera aan. Die hebben waarschijnlijk een doko gehad thuis of zoiets. Ja. En die hebben alles te ontwikkeld. Hij deed ook aan portretfotografie volgens mij. En hij verkocht ook. Oh, okay. hadden had een winkel onder in de, in de uh, Kerkstraat aan de rechterkant. Goed, Die hebben een goede bijdrage geleverd aan deze tentoonstelling. En ik weet niet tot wanneer die staat. Maar hij staat op de boulevard. Je kan er niet omheen. 15 panelen. Dus leuk om te zien. Ik ga straks even kijken. Ja, zeker. Ik. Vertel. Er is uh, afgelopen woensdag rond van voor op de Waanstraat, hier in Zandvoort brand uitgebroken. En volgens de veiligheidsregio betrof het een keyboard... wat brand heeft veroorzaakt. En bij het incident is niemand gewond geraakt. Maar de eerste verdieping van de woning heeft echt heel veel schade opgelopen Oeh. door de brand. En de brandweer rukte onder andere uit met de ladderwagen. Verder waren de politie in ambulance op de melding afgekomen. Maar ik begreep ook dat, uh, dat degene die... Uh, Nee, aan het blussen waren die echt alles zo naar buiten gooiden. En dan werd het even nagebrand en nagebrand. Oh, dat is echt zo. Oh, die. Hoe noem je dat? Die uh, brandheermannen zijn soms echt zo, rigoureus. Nee, ik moet eruit. Oh, ik moet een schorzen. schoorsteen. Hij is een schoorsteenbrand. Nou, broer, breek de boel maar open, hoor. Ja. Oh, mijn god, er gaat mijn huis. Ja, de maar brand ja. is uit. Ja, nou, ik, uh, Maar ja, nog een, al een nog een andere brand. Want ik was uh, afgelopen zaterdag. Ik uh, heb gelogeerd in Haarlem bij mijn vriend. Ja. En, uh, maar toen uh, zeiden ze al van. Uh, heb jij niks gehoord dan? Want, uh, maar er bleek dus dat er een hele grote brand was ontstaan in de A.J. van de Molenstraat. En het pand waar voorheen de sportschool Kenamjoe zat, was, en die niet leeg was, is daar door onbekende oorzaak vlam, heeft hij gevat. Nou, we denken echt haast wel dat het misschien aangestoken is, want het pand staat al jaren leeg. Alles ja. is afgesloten, dus het ja. is wel een beetje apart. Ja, dat is wel lullig. Uh, uh, D de, de, Jeno, die Jeno Buchel, die woont er tegenover. En, Buchel. Oh, Bouchel. Bu, ja, Buchel. Buchel. Die heeft uh, zijn opa en oma het zien opbouwen. En het is een unie, uniek en pand. En er zouden uiteindelijk woningen worden ontwikkeld. Uh, alleen dat duurt allemaal een beetje lang. Dus ja, wat dit toon moet betekenen, weet ik ook niet helemaal. Hij baalde het ook wel een beetje van dat het uh, ja. af, uh, half afgegeven is. Maar er, is, er lag sowieso maar. nog een houten sportvloer in. En, uh, ja, die. Vl heeft echt werk uh, goed gedaan. Maar. Er is nog wel een beetje een alert uitgegaan. In eerste instantie volgens mij dat er misschien asbest was. Maar ja? dat is achteraf niet het geval. Oké. Okay. Een dus uh, geslaagd de avondje komedie voor het goede doel. Jonge talentvolle cabalitaires waren te zien in de Lion Clubs in Zandvoort. Die hadden het georganiseerd 100 personen. en De meeste waren trouwens ook lid van de Lions Club Zandvoort. En Het was wel iets van 90 euro. Waarvan sowieso 30 euro ging naar um, een goed doel. Uh, uiteindelijk zijn er dus 100 mensen zijn er geweest. En er waren drie mensen die optraden. Bo, uh, Bobaan, uh, Benjamin uh, en uh, Brasspenning. Uh, even kijken, Marie Koet was er te zien. Koet, goed. denk ik goed. Coet, en coet. Coet. en uh, ja, een. Öst, ak, ja, sorry, ik was slecht met de naam. En alle, twee, of alle drie hebben ze echt wel wat een sporen al verdiend. De ene heeft een prijs gewonnen. En de ander is ook alweer talent van het jaar... uitgeroepen door de Volkskrant. Nou, en de een had worsteling met, zijn, met haar lesbisch zijn... en de ander was erg kritisch op de woningnood... en gaf de babyboomers de schuld. En uh, alle babyboomers dood... Opgelost. Nou goed, hij had wel een goede zaal voor zich natuurlijk, want dat waren allemaal babymoers. Boemers die betalen zo in één keer 90 euro bij ja. zo'n avond. En tussendoor kreeg je dus eten en dan kreeg je weer een nieuwe uh, voorstelling van een van die gasten. Dus dat is leuk bedacht. Dat was in. Uh, ik weet niet wat het was. Maakt het niet uit. Het is geweest. Vertel, wat dan meer. Ja, nou, ik ben trouwens wel benieuwd. Ik heb nog wel een bericht, maar dat doe ik tweede half uur. Ja. Maar uh, <coughs> ik was gisteravond liep ik. Uh, reed wel door het dorp, maar het dorp was nog niet afgesloten. En we hadden toch eigenlijk afgesproken dat uh, de, de haltestraat... dat die afgesloten zou zijn, s'avonds voor ja. verkeers... zodat de mensen daar gewoon onbekommerd te kunnen kuieren en, okay. en nou, Het was nu echt druk. Ik denk, hoezo is dat nou nog niet afgesloten? Is dat dan pas om 6 uur, per, toch? per 1 april of zo? Nee, maar is het gaat toch, toch om 6 uur pas zijn dat het wordt afgesloten of niet? Ja, maar ik, ik reed daar om uh, half acht of zo. oké. Okay. Oh, ik dacht, je bedoel vanochtend? Nee, van, uh, gisteravond. gisteravond. En, ik was echt verbaasd. Ja. Want ik denk van, nou, de paas is natuurlijk bij uitstek een, een aangelegenheid... om, om dat weer in, ja. in, in gang te zetten. Ja, dat lijkt me ook. En het, was echt, het is echt druk, want ik, ik wilde dus... Uh, Donderdagavond uit eten gaan. En uh, onverhoopt ging, was de reservering dus niet aangekomen. Dus we moesten wij gaan zoeken waar we konden eten. En we hebben uh, echt moeite moeten doen om een plekje te vinden. Goed teken. Dat is ja, de dus dat voor aantrekt. de horeca. Die kunnen weer eventjes hun uh, schulden aflossen. Ja, en de prijs goed. kan weer eens een keertje omlaag. Misschien. Maar ja, goed. Ja. Je moet ook nog steeds horeca-personeel aantrekken. En die willen het ook steeds meer betaald krijgen. Klopt, dat is ook wel weer op. Straks meer het antwoordse berichten. Eerst even met Nothing Dead Club City. Hebben ze gespeeld trouwens in Nederland? Hoor ik pas geleden mensen erover die erheen gingen. Ik ga eens even googlen erop. Overcome. I wanna my in a bag in the back. Took thought I was gone for good. You brought me back. I've been thinking, baby, maybe you're right. When you said the pain wears us in time, we're just waiting for a change to follow. We don't always get. Ja, over Ik heb het over Navigmatifs. En wel 21 tot en met 23 juni staan ze op land. natuurlijk in Pinkpop, uh, Logisch ook natuurlijk. Ja, dat duurt nog wel even. En, uh, ja, het, uh, het weekend van uh, het festival is wel begonnen. Paaspop is natuurlijk begonnen. En het grappige is, ik was in uh, Thailand. En daar had ik uh, uh, iemand in de groep zitten. En die regelde heel veel dingen voor. Allemaal dat soort festivals. En dan niet de grote uh, dingen op dat terrein, maar kleine dingen zoals de fotoboef, de uh, een of andere uh, caravan, waar een drag queen optreedt. En dat, deed, dat organiseerde hij allemaal, dat was altijd wel grappig. Zijn gedrevenheid te zien vanuit zo'n bus. Beelden niet even naar Nederland om allerlei dingen te regelen of we deed even wat appjes. Het is wel eh. lastig qua tijdverschil, hè? Dat moest hij echt vanmiddag doen ja, of twaalf avonds had. Ja, klopt. Of gewoon appjes sturen en dan reageren ze daar weer op. En, nou ja, grappig om te zien iemand die gewoon een uh, rijdend uh, kort kantoor bij zich had, zeg maar. Ja, dat en, is wel en, handig. Ding, aan, uh, en dit was het eerste wat hij moest organiseren: Paaspop. En dat heeft hij alle dingen geregeld. En heeft hij niet geregeld over jou dat je ergens heen kan of zo? Gezellig? Paaspop. Is maar me net even te ver. Ja? In <laughs> ja. België. Ja, ik weet niet waar het is, maar het is met te ver. Oh. Ik heb nog wel gekeken. Nee, ik heb daar niet zoveel rust voor om daar helemaal heen te rijden. De hele dag. Nee, laat maar. Ik vind het leuk om dat soort dingen op de afstand een beetje mee te maken. Goed, vandaag in de Telegraaf een heel stuk weer over de Gaza-strook. Het verdeelt ons tot op het, tot op het bot. En wij horen die cijfers. En uh, sinds uh, 7 oktober uh, ja, zijn ze er ook daar het gebied in getrokken. Wat Israël natuurlijk helemaal controleert en bemand en zoiets. En daar zijn we het ook allemaal met de over, meestal over eens dat het helemaal fout gaat en zoiets. Maar de cijfers daar hebben ze heel veel kanttekening bij geplaatst. Ze zeggen natuurlijk 32.000 doden. En Israël heeft zelf al gezegd dat er 14.000 daarvan zijn Hamas-strijders. En de andere zijn heel veel vrouwen en kinderen. Zegt Hamas dan weer? Vooral vrouwen en kinderen zijn heel wat slachtoffer. En dan zou je denken: hoezo zijn er geen mannen slachtoffer? En uh, is, zijn er bijvoorbeeld ook slachtoffers gevallen door eigen vuur. Zijn ze zo van die kant om zich heen aan het schieten. Dat ze ook eigen uh, slachtoffers maken, Hamas strijders. Dat ze ook nog kunnen drukken. Dus eigenlijk moeten we ons niet blind staren op al die cijfers die we elke keer voor ons uh, neus krijgen. Zo van ja, 32.000. Ja, dat zegt Hamas. En hier in, dit, in de telegraaf stuk lezen... over dat we daar toch wel kantteken mee moeten plaatsen. En uh, het is moeilijk in te schatten. De laatste tijd uh, zijn de slachtoffers een stuk minder. En gaan ze uh, preciezer aan het werk in dat gebied. En ze staan natuurlijk nu punt om dat ene gebied in te trekken. Uh, Rafa, uh, om daar natuurlijk nog de laatste Hamas-strijders te pakken. Pas alleen in het, in het ziekenhuis hebben ze er ook nog één grote leider te pakken genomen. En die heeft dan ook heel veel dingen geregeld, zeggen ze. En ja, wij hebben natuurlijk altijd meteen kanttekenen bij het feit, het feit wat Israël vertelt. Maar ja, we moeten ook kanttekenen plaatsen wat, wat Hamas allemaal weer meldt. Het is nog een zeer moeilijke materie. Dat is het duidelijk. Iets anders, kijk, plaatjes over poezen op nee, mijn nee, elektromonitor. Een mooie stoel? Ja. Een mooie ik stoel? Ik vind je dat een mooie stoel Nee, dat vind ik geen mooie stoel. Oh, oké. Okay. De manier van bekleding is, bekleden is al heel slecht. Oké. Okay. Ja, er is. Uh, in Finland is volgens het jaarlijkse World Happiness Report is opnieuw het gelukkigste land ter wereld. Wie? Finland. Finland. Kijk, ja. Ja, lekker. Ze deden het helemaal goed in het onderzoek. En uh, Denemarken, IJsland en Zweden staan ook in de top 10. En Nederland is nummer 6. Oh. Dus uh, ja, de, de, de, het is dan gebaseerd op de levenstevredenheid die we inwoners zelf aangeven. Ja. Maar ook uh, de, de, de, het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking, sociale steun, levensverwachting, die vrijheid, la. Je moet echt wel heel veel mensen gaan spreken, ook hier in Nederland. Ja. Ook, ja, ja. En spreek je ze dan in Noord-Holland of in Zuid-Holland? Je moet zeggen overal spreken, want je hebt er altijd bij die toch altijd. Ja, ik vind het best leuk in Nederland met het weer, hè? Ja. ja. Maar ja, voor het eerst is dit rapport. Uh, meer dan tien jaar geleden werd gepubliceerd. Ze staan in de Verenigde Staten op 23. Oh. En Duitsland op 24. Zo. Dat vind ik toch wel uh, pittig. Dat zijn nogal. Uh... Ja. En uh, het is. Uh, de Oost-Europese landen. Servië, Bulgarije en Letland. hebben de grootste stijgingen. Maar de dalingen. zitten aan echt in Afghanistan. Libanon en Jordanië. En uh, Afghanistan staat dus. Uh, op de laatste plaats. van de 143 onderzochte landen. Maar ik heb het idee dat Rusland en uh, Oekraïne. in. Israël er nu niet bij staan? Nee. Toch eens kijken of ik ergens kan zien waar maar die De VS lijf... op nummer 23, En Duitsland op 24. Ja, ja. Dat zijn nogal. Pittig, uh, hè? Ja. ja. Maar goed, wij staan op nummer 6. Niet verkeerd. En wij willen met z'n allen naar Finland. Al zal ik daarheen gaan voor de meubels, oh, hey, hey. zeg ik altijd. Ja, waar ga je? Ja. <laughs> ik heb eerst net mijn geld uitgegeven in Thailand. Ja. Hoewel je daar heel veel kan krijgen voor dat geld. Zeker qua eten. Even saxophone hier, hoor! De blitzers! De Friday night, killer queens, hop a train on the scene, on the bays in the wild, don't you dare touch the guy! Body's on, body's wild, body cam only family. de Bleachers en het heette Modern Girl dansend met een saxofoon. Heerlijk om dat altijd weer te horen op de radio. Stripfiguren op de rechter monitor. Ging het, was het belangrijk of niet? Was het <laughs> je gewoon even een eigen tijdensstrip uh, verhaal? Nee, het dus was gewoon dat ik dan zag dat de schapen ook uh, digitaal uh, verzocht werd om naar het volgende veld te gaan door een hond. Dus Oké. Okay. Uh, de... oh, ja. oh ja, grappig. Dat ja. was wel grappig. Zoveel... Oké, okay, ja, daar moest ik wel even om lachen. Ja. Nou goed, straks natuurlijk in de geschiedenis hebben we het ook over stripfiguren. Zeker, want dan is het namelijk... Uh, even kijken waarom doet hij niet... Nou goed, ik wil iets horen namelijk... Uh, uh, uh, Ricky en Wiske komen ah, voor het eerst in ja. de... Wat was het ook alweer? De standaard, de nieuwe standaard. Goed, straks er meer over. Maar eerst even andere berichten. Ja, Saudi-Arabië is door het Verenigde Naties verkozen als voorzitter van... Schrik niet, de nou? Commissie voor de Status van Vrouwen... Ja, nou ja. Wat? Ja, nou ja, ik bedoel, het doel van de commissie is het promoten van gendergelijkheid over Wat? de hele oh, wereld. Wie, welk land was het ook weer? Saoedi-Arabië. Ja, Laat maar eens zien dat je het kan. Ja, ja de, de ambassadeur Abdulaziz Al-Wazid neemt het stokje over van de Filipijnen. En normaal gesproken behoudt het land een uh, voorzitterstitel voor twee jaar. Maar de ambassadeur stopte onder druk van met name Aziatische landen. Waar natuurlijk ook al heel veel inmiddels. Uh, islamitische dingen zijn hè? in Indonesië en zo. Yeah. Maar zo die Arabië was verkozen, want er was geen tegenkandidaat, Dus er was er maar één. En uh, nou ja, Louis Charbonneau, die is de VN-directeur... voor mensenrechtenorganisaties, voor Human Rights Watch. Die is echt woedend, want ja, uh, de commissie... Uh, de, deze verkiezingen getuigt van een schokkende minachting... voor de rechten van vrouwen overal ter wereld. Want een land dat zelf vrouwen gevangen zet simpelweg weg... omdat ze voor hun rechten opkomen mag toch niet het gezicht zijn van het topforum voor vrouwenrechten en gendergelijkheid? Wilt echt niemand die taak op zich nemen? Nee, nee het is echt ja, heel echt erg. Het nee, Iedereen is gewoon stil. Iemand zou een stemming kunnen uitlokken en niemand lijkt dat te willen doen. En zelfs Nederland heeft ook, uh, zich ook niet aangemeld. Dat okay. is wel belachelijk. Is het, die taak is nog blijven liggen? Nou, nou, ja. dat neem ik hem wel. Het was wel wat voor Baudet. Ja, zeker. Het <laughs> zou er... in ieder geval beter zijn dan dat, die, uh, dat die Arabieren het zelf gaan regelen. Nou, ik weet niet huh? of ze moeten nu eens heel goed laten zien wat ze kunnen. En dan ja. worden ze door iedereen afge afgemaakt. Dan ook weer. Peutsel Tony Phil kan voorlopig door met de traditie van de Groundhog Day. Ah. En Phil, de grondmarmot die elk jaar op 2 februari de vroege lente... of nog zes winter, zes weken winter voorspelt. Je is namelijk vaardig geworden. Deze Phyllis, want dat is zijn echtgenoot. Dat is de vrouw Phyllis. En ze is bevallen van twee gezonde Groundhogs. En een Peutsel Tony... Ja, is de Groundhog Club. En, uh, nou goed, er is natuurlijk een gelijknamige film van. Phil? Yes. Hey, Phil? Phil? Phil Connors? Phil Connors, I thought that was you. Ja, leuk. <laughs> hey, hey. Hey, ja. Dat waren toch you. echt klassiekes he, die we vroeger altijd keken. Groundhog Day, een film die altijd maar weer in herhaling valt. En in herhaling omdat hij vast zit in dezelfde dag. Nou goed, ze hebben hier gewoon twee gezonde Groundhogs... Band. De Groundhog erbij. Die dus hem kunnen helpen. En dan komt hij met een hoedje tevoorschijn. En dan moet hij over zijn schaduw heen stappen. En dan oh. wordt het winter of wordt het nog vroeg lente. Ah. Dat is de voorspelling die dan voorbij komt. Ja, dat is vandaag dit, of is dat nu nee, record? Nee, hij is de afgelopen week vader geworden. Deze, oh. deze Groundhog. Oh. <laughs> dus ja. het is leuk, al, leuk. altijd leuke berichten. Zoals. Goed, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even een moment van rust. Paramore... Echt een beetje een beetje dat je niet van tevoren kan voorspellen wat voor muziek ze maken. En dit is geinig. This is why Big Man Little Dignity. Oh god zeg. To you, and he's so smooth, it's pitiful. de muziek van Paramore. Soms is het ook wel met een gitaartje. En soms is het wel lekker relaxed. En dat is dit uh, Big Man Little Dignity. Geen idee waar het naar de verwijzingen is. Maar je kan wel je fantasie erop loslaten. Wat dat precies over gaat. Natuurlijk. Het is vijf minuten voor negen. Straks het tweede in het pdg vindt de rijden van de geschiedenis. En ik zie onder andere geschiedenis. Wat was het ook oh, alweer? Ja! Uh, nou Over Ricky en Wiske. En het is ook onder andere de Ronald Reagan. Ja, die wordt beschoten door John Hinckley En wat is het verhaal daarachter? Ik vond het wel weer interessant. En onder andere ook uh, de studio... Uh, uh, Mensen. Chelsea Mansion wordt be betreed... om namelijk de foto te maken voor... de Beetle Hoes. De oh, Sgt. Dan moet Sloan ik alles weggeven hoor. Nee, maar goed, straks nog even meer details daarover. Het is altijd wel leuk om daar even in te oh, duiken. Nou, ik heb een, een, een liedje, he uh, liedje, Een berichtje heet Van de Naad... Ja? dat de Russische politie een negenjarig meisje heeft opgepakt voor terrorisme. Een negenjarig meisje? Ja, dat ja, staat in de Telegraaf. Oh, ze had een appje gestuurd met toch net even te veel verwijzingen daarna. Ja, ik denk het ja. ja want uh, er is een vrijgegeven beeld, er is het voor van het kind te zien. Audio is weggelaten, maar op de screenshot is te zien... dat het meisje aan een onbekend nummer vraagt... of diegene mensen kan vermoorden huh? voor 500.000 roebel. En dat zou een referentie zijn aan de aanslag in Moskou. Al dus de politie in Tuva... Een negenjarig ja, meisje ja. zit erachter. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Ik dacht. Is het dus ook bij Tietchen zo. Uh, Ga je met diens vandaag gekomen, zo'n lijst? Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar een van de verdachten zou hetzelfde bedrag hebben genoemd in een verhoor. En toen het onbekende nummer negatief reageerde, stuurde het meisje terug. Doei dan, we hebben terroristen nodig. Geen verdedigers. <laughs> maar ja, tegen de politie liet het meisje duidelijk weten dat ze zich simpelweg verveelde. En daarom naar een oh, onbekend nummer haar berichtje stuurde. Haar moeder werd een slechte opvoeding verweten. Ze heeft een aantekening, de moeder op haar strafblad. Jezus. Of het meisje nog verder vervolgd wil worden voor haar acties is nog niet duidelijk. Nee, maar ja, oproepen tot terrorisme, zelfs door negenjarigen, kan leiden tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Het is, het nou ja, is bijzonder. heel bijzonder. Hoe ver gaat dit, joh? Ja. Het is wel heel bijzonder dat dat zo ver kan komen. Want een negenjarig meisje die wat dingen uitlaat. Ja, vroeger schreef je het een briefje en dan gaf je het aan je buurmeisje aan de tafel niet kijken. Ik, ja. wil, ik heb jij geld, ik wil helemaal doodmaken. Ja. ja, nu staat het op het net en dan wordt het meteen gefilterd. En hoppakee, ja. wordt serieus aangenomen. In 2017 verdween de band The Maccabees. En uiteindelijk de broers. Um, ik heb het hier over Felix en Hugo de White... Die hadden zo eens, we moeten een nieuwe band beginnen. En die hebben op een moment, uh, de 68TV's begonnen. En het grappige 68TV, daar is ook namelijk een nummer van gemaakt door I Am Cloth. Dat is dit. You ze luisterde naar dit nummer. En ze vond eigenlijk dit nummer 68TV's. Zo'n mooi. Zo mooi nummer dat ze dacht, maar weet je, we een gaan... televisie in... die... bedoelt hij? Of bedoelt hij een centrale 60... verwarming? 68TV's. TV's. Televisies. Televisies. Oké, okay, ja. En ze vonden het zo mooi nummer, dat ze dacht, weet je wat wij doen? We gaan gewoon een nieuwe band beginnen, die noemen we zo. En jawel, afgelopen maand hebben ze een, een dubietstudeetje uitgebracht. Worn Out Buildings. En hij zweefelt met knippen op naar de jaren tachtig en die lekkere symfonische Fuck, oh, mis dit erin. En er zit trouwens ook nog een drummer in van de Stereophonics. myself right now